Het van Charles Chilton vertaald door propeller. Regie Leon Povel. Vanavond het eerste deel: het onderzoek. 15 april 1972, aarde tijd. De expeditiefloot naar Mars, of beter gezegd wat er nog van over is, is nu op haar terugreis naar de maan. Bijna een jaar voor het daarvoor vastgestelde tijdstip. De expeditie was vertrokken met negen ruimtevaartuigen, bemand met twintig koppen. Niet meer dan drie vaartuigen en acht man hebben de tocht overleefd. Vier man hebben het leven gelaten en hun lichamen zweven thans tot aan het einde der tijden door ons zonnestelsel rond. Of misschien komen ze eens binnen het zwaartekrachtveld... van de een of andere planeet... om dan door de dampkring ervan omlaag te schieten... totdat ze, gelijk een meteoor die naar de aarde valt... tot stof verbanden. Drie van de ruimtevaartuigen zijn verwoest... en de drie overige wentelen voortaan zonder bemanning... in een vaste baan om Mars. De bemanning ervan wordt ook Mars gevangen gehouden. Ja, al is Mars tot sterven gedoemd, toch is zij inderdaad een bewoonde planeet, en zijn bevolking is gedurende de laatste eeuwen voortdurend toegenomen. Hoe dat mogelijk is, was bijna niet te geloven. Maar inmiddels hebben wij, na een reis van zes maanden door het heelal, de baan van de aarde weer bereikt. En maken ons gereed voor de landing op onze basis op de maan. Waar wij het verpletterende nieuws van wat de aarde te wachten staat bekend moeten maken. Hallo, ruimtevloot. We hebben uw oproep ontvangen. Koers X723. Baan E. Landingsterrein vrij. U kunt landen. Dank u, controle. Landing volgt binnen enkele minuten. Giro, dochter. Giro, contact. Motor, Mitch? In Aden. Goed, hou je gereed. Hoogte 3500 meter. Hoe is die, Jimmy? Kan niet mooier. 3000. Nou, wij komen tenminste heel hard terug. Ik wou dat ik het ook van de anderen kon zeggen die we hebben moeten achterlaten. 2700. Zeg, denken jullie nou dat ze één woord zullen geloven van wat wij op Max hebben beleefd? Jimmy, blijf bij je werk. Ja, 2350. Klaar, dokter? Ja. En jij, Jimmy? Ja. Alles in orde. Ook de wachtvaders zijn omgedraaid en blijven informatie 2000. 1700 contact 1500 1400 1300 1200 100 50 40 30 20 10 Nou, je vast, nou komt het. Nou. We zijn er. Motor af. Zo. Eindelijk weer thuis. Ha, noemt hij thuis? We zijn er pas op de maan, Mitch. Nog 400.000 kilometer voordat we thuis zijn, hoor. Nou, in alle geval zijn we weer dicht genoeg bij de aarde om ze te kunnen zien. Ik voel me echt thuis. Nou, ik niet. Ja. Giro af, dokter. Giro af. Hoe oh, is dat het met de vrachtvaarders, Jimmy? Allebei geland, Jeff. Motor afgezet en ze staat netjes op hun poten. Ja, ze hebben twee gedaan. Goed, ze mannen. Maak de riemen maar los. Zodra je uit je kooi bent, Jimmy roept en de controle op en vraag wanneer ze ons komen afhalen. Die nodig dat Jeffrey is aan een trek onderweg van Maanstad hier naartoe. Oh, nou, dan kunnen we het logboek nog even bijwerken en de boel wat opruimen. Roep de vrachtvaarders en deel hun mee dat ze niet mogen uitstappen voordat ze daar opdracht voor krijgen. Oké, okay, ja. Hallo pionier. Hier is de gouverneur van Maanstad. Hallo gouverneur. Dit is Morgan. Wij zijn klaar om het vaartuig te verlaten. Mogen we uitstappen? Nog niet. Ik kom eerst bij u. Wilt u alles klaarmaken om mij binnen te laten? Ja, zeker, gouverneur. We zullen de luchtsluis leegpompen en de buitendeur open doen. Laat u ons maar weten wanneer u erin is. Ja. Over enkele minuten hoort u weer wat van me. Wil jij erop letten, mens? Jazeker, Jeff. De gouverneur, zeg je? Ja. Ik denk al wat gek dat die truck zo'n haast heeft om bij ons te komen of bijna nog voordat we land zijn. Ja, je hebt gelijk. Raar is dat. Ja, ja. en waarom mogen we er niet uit? Is het niet genoeg dat we hier zes maanden lang opgesloten hebben gezeten? Waarom laten ze ons nou wel lang hier zien? Nou, dan zitten? zullen ze een reden waarvoor hebben, Jimmy. Ja, nou, anders komt de groep van nu vast niet zelf naar ons toe. Ja, nog wel alleen. Ah, Doe me nou wel lol. Als je nou een woord van welkom wil uitspreken... dan kan die dat toch ook doen over de radio, of niet soms? Uh, dan zal er wel iets anders achter zitten. De landingsleefd is ook al onderweg. Hij zal zo hier zijn. Zeg, denken jullie erom? Het is het hoofd van de maankolonie. Ja, zal eens netjes op orde? Ja, maar haar zit netjes. Ja, Goed, laten we dan de luchtsluis gaan en, eh, om hem binnen te laten. Hallo, gouverneur, hoort u mij? Zeker, captain. U kunt de binnendeur openen. Lucht, sluis, contact. Ja, grijpt u mijn hand maar, gouverneur. Dank u, captain. Ja. Ja, zo gaat het. Dank u. Zie Ja. Kunt u mijn helm even losmaken? Hij klept een beetje. O, als u mij toestaat, gouverneur. Ja, meneer meer baan hebt. Ja. Het klemt inderdaad. Chef, ja, alsjeblieft. Dat is beter. Wel, heren, welkom thuis. Op de maand, tenminste. Dank u, Dank u. Een droevige geschiedenis, die expeditie van u. Hoeveel vaartuigen zijn er verloren gegaan? Zes. En veertien man. Veertien? Ik neem de volle verantwoordelijkheid op me. Nee, chef, dat hoeft niet. Iemand treft enig verwijt. We hadden moeten terugkeren. Je hebt ons toch allemaal de keus gelaten, niet? En iedereen ging ermee akkoord dat we zouden durven. Ik had eigenlijk het recht niet iemand de keus te laten. Ik had alleen bevelen te geven en ik had het bevel moeten geven terug te keren. Maar jij kon toch niet weten in wat voor moeilijkheden we op mars zouden raken, Jeff? We waren onderweg al vaak genoeg gewaarschuwd. Nou denk nou eens aan de ondergang van nummer 7, aan het verlies van zijn bemanning, aan, aan, aan, aan Whittaker, aan de zelfmoord van Peters. Captain Morgan, ja, sir. wij maken niemand enig verwijt. Tenminste niet voordat het onderzoek heeft plaatsgehad. Een onderzoek? Ja. Maar daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Integendeel, ik ben er blij om. Maar uw rapport over de wijze waarop die vaartuigen hun bemanning verloren zijn gegaan... Eh, ja, gouverneur. Dat klinkt nogal fantastisch. Bijna niet te geloven. Vindt u dat? Ja, het is zelfs zo dat enige van de autoriteiten die van uw rapport kennis hebben genomen... De helft niet van geloven. Denkt u soms dat we het voor de grap zo hebben opgemaakt? Ik niet. Maar jammer genoeg denken sommigen van wel. Er zijn er zelfs die te kennen hebben gegeven dat u het zo heeft opgemaakt... met de bedoeling uw tekortkomingen te maskeren. Dat moeten ze mij eens in mijn gezicht zeggen. Eén vraag, gouverneur. U gaf te verstaan dat u zelf niet twijfelt aan de juistheid ervan. Is dat zo? meneer? heren, twee jaar lang heb ik u alle mogelijke hulp verleend... ...om uw expeditie naar Mars voor te bereiden. In die tijd heb ik u leren kennen. Ik kan u zeggen dat naar mijn mening... ...niemand meer bekwaamheid bezat om deze expeditie te leiden dan u. En er bestaat voor mij geen enkele reden om van zienswijze te veranderen. Dank u, gouverneur. Maar toch ben ik bang dat u het hard te verantwoorden krijgt. Hoe bedoelt u dat? U zult elk detail van uw rapport waar moeten maken. Whitaker, Peterson... De mensen die u op Mars heeft aangetroffen, alles. Dat zullen we graag doen, zodra we op aarde terug zijn. Nee, Captain, niet op aarde. Nog niet, in alle gevallen. Hoezo? U zult hier een paar weken in Maanstad moeten blijven. Uh, huh? Huh? Wat, wat bedoelt u, uh, weken of maanweken? weken, meneer Banert. Oh, nou, dat valt dan mee, hè. Gedurende die tijd zult u aan een streng verhoor worden onderworpen... Ieder apart en gezamenlijk. Ja, wat betekent dat er eigenlijk een gerichtelijk onderzoek zou? Nee, alleen maar een onderzoek naar de feitelijke toedracht van de zaak. Maar onze radiorapporten bevatten toch alleen maar de feiten van de zaak en anders niet. De autoriteiten op aarde wensen bevestiging daarvan en bewijzen. Speciaal voor wat betreft de mogelijkheid van een invasie door de Marsbewoners. Wij zijn ervan overtuigd dat die zou plaatsvinden. En het ontvoeren van mensen van de Aarde. Er waren er honderden op Mars. We hebben ze met eigen ogen gezien. En dat ontvoeren zou al jarenlang zijn gebeurd? Nou, dat hebben ze ons tenminste gezegd. Hoe lang leven de eigenlijke marsbewoners wel? Dat weten we niet. We hebben er nooit één gezien. Dat is jammer. Anders had u kunnen proberen... in een ontvoeren en hem mee te brengen. Dat zou u helaas natuurlijk veel aannemelijker hebben gemaakt. Ja, maar hoe kan je iemand ontvoeren die je dan nooit gezien hebt? Dat weet ik ook niet, meneer Banert. Ik probeer alleen u duidelijk te maken... In welke richting de commissie haar onderzoek zal sturen? Oh, juist, dank u wel. Ik wil u wel zeggen dat ik de commissie van onderzoek niet heb verzocht hierheen te komen. Men heeft mij alleen laten weten dat ze komt en wat ik met u te doen had bij uw aankomst. U begrijpt dat ook ik te gehoorzamen heb aan de opdrachten die mij gegeven worden. Ja, ja en, en wat gaat er dan met ons gebeuren? U mag met niemand hier in aanraking komen, behalve met mij en de leden van de commissie. U mag ook niet proberen met iemand op aarde in contact te komen zonder mijn goedvinden. U zult in de u toegewezen vertrekken moeten blijven... maar u begrijpt dat die zo comfortabel mogelijk zullen zijn. Ja, ja. Afgezien daarvan zal u zoveel vrijheid worden gelaten... als bij de gegeven beperkingen enigszins mogelijk is. Oh, dus zo vrij als vogeltjes in de lucht. Ja, ja, ja nog één vraag over nu? Ja, ket. Ja, uh, betreffende Whittaker. Ja? Uh, hij leverde ons de eerste aanwijzing dat er iets vreemds aan de hand was. Het waren de inlichtingen van de controle die er ons opmerkzaam op maakten. Zijn geval, geboren in 1893, vermist in 1924... en dan zijn opduiken bij onze ruimtevloot 47 jaar later... en om zo te zien niet ouder dan 30 jaar. Dat alleen lijkt mij al een bewijs dat er zich iets heel ongewoons heeft afgespeeld. Dat ons rapport niet verzonnen kan zijn. Inderdaad, Whittaker is uw sterkste troef. Het geheim dat hem omgeeft is tot dusver nog niet opgelost... Althans, niet op aarde. Maar ons rapport heeft het toch dat vind je niet? Zeker, daar ziet het wel naar uit. Maar, hoe weet ik, interesseert de commissie van onderzoek niet. Wel de invasie. Oh, juist. Voor het eerst in de geschiedenis is er op aarde nu al tien jaar lang geen sprake meer geweest van gevechtshandelingen. De legers van alle volkeren zijn tot een minimum teruggebracht. Eindelijk is er voor de wereld een lange periode van vrede aangebroken. En daar komt u met uw verblijdend bericht dat een andere planeet klaarstaat om een invasie op aarde te doen. Dat is nu eenmaal zo. Als tijdstip was aanvankelijk vastgesteld het perigeum van 1986. Maar als de tijden gereed zijn, kunnen ze het al in 1973 proberen. Maar staat dan nog dicht genoeg bij de aarde? Juist. En hoe willen ze ons aanvallen? Over welke wapens beschikken ze? En hoe kan de aarde zich verdedigen? Nog iets anders... Hoe denkt u dat het mensdom zal reageren op het bericht dat de wereld op het punt staat overweldigd te worden door een vreemd ras? Door wezens die nog nooit iemand heeft gezien? De hele wereld zou wel eens een paniekstemmer kunnen raken. Juist. Maar als u de waarheid spreekt, zal het toch nodig zijn dat men gewaarschuwd wordt om zich op het ergste voor te bereiden? En nu komt het alleen op uw verklaringen aan, hoe onvolledig die ook zijn, welke beslissing de commissie moet nemen. En als u onze mededelingen gelooft, wat dan? Dan zal zij haar bevindingen wereldkundig maken. En de nodige maatregelen zullen getroffen moeten worden... om de aarde in staat van verdediging te stellen. Ja, ja. En uh, als het tot een andere beslissing komt? Dan wordt uw rapport geheim gehouden... en de expeditie naar Mars afgeschreven als mislukt. Mislukt? Misschien onderneemt men dan over een jaar of vijftien... een nieuwe poging om Mars te bereiken. Juist. Ja, ik begrijp het wel. Nou, gouverneur... Wij staan tot uw beschikking, zegt u het maar. Trekt u uw ruimtekostuum staan aan. Dan gaan we naar beneden. En zal ik u persoonlijk naar uw vertrek in de maandstad oh, brengen. Wilt u ons even de tijd geven om onze logboeken en boordpapieren bij elkaar te zoeken? Nee. U moet ze laten waar ze zijn. Niets mag u uit het vaartuig worden meegenomen. Zo. Nu dan, heren. Laten we gaan. Zo bleven we drie maanden in Maanstad praktisch als gevangenen. We konden er de gouverneur, de commissie van onderzoek en wie ook, geen verwijt van maken. Wat ons overkomen was, zowel gedurende de reis naar Mars als na onze landing daar, de vreemde dingen die we hadden ontdekt, de mensen die we hadden aangetroffen, dat alles was zo fantastisch, dat eigenlijk niemand van ons zich erover verbaasde, dat men aan de waarheid van ons rapport, of althans al een deel ervan, twijfelde. De commissie van onderzoek werkte met grote voortvarendheid. Zij verhoorde op zijn minst één van ons per dag... en ook verstelpte ons urenlang met vragen. Soms werden wij vieren samengehoord... en moesten dan dezelfde vraag... ieder in onze eigen bewoordingen beantwoorden. U beweert in alle ernst, meneer Mitchell... dat u midden in de Argierenboezijn op Mars... een boerderij hebt aangetroffen... ...van de bewoners Engels spraken en meenden in Australië te wonen? Ja, dat is zo, ja. En wat meende zij dan dat zij er eigenlijk deden? Schapen houden. Ze hadden een schapenfokkerij. Ja, eigenlijk waren het geen schapen. Het waren heel erg genadige dieren. Zoiets als miereneters. Ik vond dat ze op schapen leken. Mitchell spreekt van schapen en u, Captain Morgan, van miereneters? Ja. Hoe kan dat? dat? Dat komt omdat Mitchell aangepast was. Hij moest denken dat het schapen waren. Ja, hoe kwam het dat hij aangepast was, zoals u dat noemt? Dat is gebeurd nadat hij onze expeditietrucks had verlaten en uit ons gezicht was verdwenen. Ja. Waaruit bestaat dat aangepast zijn? Hm? Ja, in het geloof dat men zich op een andere plaats bevindt dan waar men werkelijk is. Gewoonlijk meent men dat men op aarde is, thuis of op een andere plaats, waar men prettige herinneringen heeft. Mitchell dacht dat hij weer in Australië was. De farm zag eruit als een Australische. De mensen waren Australiërs. En voor hem zagen de dieren van zo eruit als dieren die hij in Australië verwachtte aan te treffen. En hoe zagen die schapenfokkers hun dieren? Als schapen, precies, zoals ik ze zag. Ja. Ze hielden er trouwens ook een hond op na. Ja, maar het was geen hond meer. Ja, ja, zeg, dat is een grote kever. Ik heb hem voor een hond aangezien. Hij blafte ook. Nee, Mitch, hij tilft als een vogel. Ja. Verder nog iets? Ja. Aangepaste mensen zijn in staat te ademen in de atmosfeer van Mars. En hun lichaamstemperatuur is abnormaal laag. Hoe laag wel? 18 graden Celsius. Mm, ja, dat moet ook wel. Als het zuurstofgehalte van de lucht op Mars zo gering is als u zei. Wat herinnert u zich van uw ervaring op dit gebied, meneer Mitchell? Ja, niet veel. Genoeg om onder Ede te verklaren dat ze u werkelijk overkomen zijn. Nou, eh, het lijken me nu eerder heel levendige dromen dan... Ja, dan werkelijke gebeurtenissen. Ja, het is een feit dat Mitchell, toen hij weer normaal was, zich in het begin niets herinnerde van wat hem overkomen was. Maar wanneer hij herinnerd wordt aan sommige feiten, zoals bijvoorbeeld de vliegende dokter en de piramidestad... dan schijnt zijn herinneringsvermogen te herleven. En nu weet hij verschillende voorvallen weer even goed als wij. Ja. Hoe komt die aanpassing tot stand? Nou, kijk, het begint in de regel met een geluid. Uh... Ja, wat voor soort geluid? Ja, soort. Binnen in je hoofd. Net alsof er een zwaar een, een bij je in zit. Daarna hoor je dan een stem die je zegt dat je je niet ongerust hoeft te maken. Dat alles daar wel in orde komt. Nou ja, dan, uh... dan ben je ineens weer thuis, hè, in Londen. Als kleine jongen met al je vriendjes en je kennis om je heen. Zo is het mij tenminste begaan. Was u helemaal aangepast? Nee, nee. nee gelukkig vonden Captain Morgan en de dokter me nog net op tijd... Al wat er gebeurde, dat was dat ik me ijskoud voelde. Dat ik zo woest was toen ik wakker werd dat ik kaptein Morgan een draai hem de oren gaf. Ja. En u, dokter Matthews, heeft u ooit de invloed ondergaan van dat geluid of van iets anders? Nee, ik heb de indruk gekregen dat er mensen zijn die ontvatbaar zijn voor die aanpassing. En dat ik een van die mensen ben. Is u als dokter in staat iemand onder hypnose te brengen? Jazeker. Tegenwoordig ja, behoort dat tot de opleiding van de medicus. Juist. U wilt toch zeker niet zeggen dat de dokter Misbruik heeft gemaakt van zijn kennis... Wij kennige... zijn het die hier vragen stellen, captain. Jazeker, commissaris. Zo ging het maar voort. De ene dag na de andere. Iedere vraag en ieder antwoord werd opgenomen op de bandrecorder... en verzegeld naar de aarde gestuurd. Onze logboeken die het volledige verslag bevatten van onze reis... We er nog eens doorgenomen en over de meeste punten werden dan weer vragen gesteld. Wij vertelden de commissie al wat wij ons maar konden herinneren. Over de grote ondergrondse fabriek in het Zonnemeer, waar honderden mensen de bolvormige ruimtevaartuigen in elkaar zetten, denkend dat zij nog op aarde waren, en bommenwerpers bouwden voor de Tweede Wereldoorlog. En over de mensen die zich schenen te realiseren wie en waar ze waren. En die ons smeekte hen mee te nemen toen wij van Mars wegvluchtten. Het was ons sindsdien natuurlijk duidelijk geworden dat de aanpassing op Mars niet van blijvende aard is. Mensen die zo lang op Mars hebben geleefd dat zij op aarde reeds lang zouden zijn overleden, wanneer ze niet ontvoerd waren, laat men langzamerhand weer normaal worden. Dan immers heeft bij hen het verlangen om naar de aarde terug te keren in de meeste gevallen plaatsgemaakt voor een gevoel van dankbaarheid voor de langere levensduur, zelfs al moeten ze die doorbrengen op een vreemde planeet. Na drie maanden van onophoudelijke ondervragingen door de commissie van onderzoek, liep onze beproeving, ja, zo zagen wij het tenminste, ten einde. Van de bevindingen van de commissie vernamen wij niets. Een week later reisde de commissie terug naar de aarde. Wij bleven nog steeds opgesloten in onze vertrekken, dat was trouwens ook het geval met de bemanningen van de vrachtvaarders, die ergens anders in Maanstad waren ondergebracht en waarmee wij in het geheel geen contact hadden. Later vernamen wij dat ook zij tot in alle bijzonderheden door de commissie waren verhoord. En toen kwam Jimmy op zekere morgen onze zitkamer binnenstormen met sensationeel nieuws. Ah, ja, Jimmy, ik dacht dat je op de uitkijktouren zat. Ja, ja, daar ben ik ook geweest. Hm? Maar wat ik daar gezien heb, dat maakte dat ik de vlug kwam. van. Wat zeg je? Wat is er dan aan de hand? De pionier. Ze hebben hem onder handen genomen. Ja, wat bedoel je? Er is een heel leger monteurs bezig op het startplatform. Wil je daarmee zeggen dat ze hem klaar aan het maken zijn? Ik weet het niet. Hm? Ja, wat zou ze dan anders doen? Ja, controle misschien. Ach, waarom? Want ze toch niet hoeft te starten. Trouwens, na onze terugkomst hebben ze hem al een maand lang centimeter voor centimeter nagekeken. En de vrachtvader, Jimmy, hm? wordt daar ook aan gewerkt? Nou, voor zover ik ons hier niet. Wat zou er dan aan de hand zijn? Dat mogen wij toch zeker wel weten? Ik ja. weet dat iedereen hier op de maan het weet, behalve wij. Ze behandelen ons wij een, een verschrikkelijk misdaad hebben begaan of zoiets. Maar ik ga zelf eens op de teuren kijken. Ja, ik ga met je mee. En jij, dokter? Ja, natuurlijk. Hé, hey, wacht even. Wie komt daar? Het is de hoeverneur. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u even zitten. Ik heb u iets te vertellen. Nog een stoel, Jimmy. Uh, ja, ja, ja, ja. Ja. <kly> wat zal het nu weer zijn, gouverneur? Weer een commissie? Nee, zo erg is het gelukkig niet. Oh. Uh -huh. Enkele uren geleden heb ik het verslag van de commissie van onderzoek ontvangen. Oh. Een heel dossier. En, uh, ja. Wat is de conclusie? Zo, zullen ze ons eindelijk vrijlaten? Hoe komen we terug naar huis? U gaat terug naar de aarde, ja. Ah, wat een oplucht. Maar het van u, nou. hoe luidt de conclusie? Dat u waarschijnlijk de waarheid heeft gesproken. Waarschijnlijk, oh. Oh, leuk. Nou. U moet bedenken, meneer Mitchell, dat hoezeer u ook overtuigd is van hetgeen u is overkomen... ...de verklaringen van uw vieren niet altijd en overal met elkaar kloppen. Ja, dat, ja, dat is toch Blijkbaar mooi. Blijkbaar heeft u allen, behalve dan dokter Matthews... Korter of langere tijd onder invloed van de Martianen gestaan. Ja, Aangenomen dat zulke wezens bestaan. Oh, nee. En uw verklaringen over die periode zijn alle min of meer vaag. Maar de commissie heeft dan toch uitgemaakt... ...dat iets van hetgeen we verteld hebben waar dat moet zijn. Juist. En het is een feit dat men nu op het ergste voorbereid is. Op een invasie? Ja. Ah. En wat wil men daartegen doen? De beslissing daarover ligt bij een heel wat hogere instantie dan de commissie... Maar dit kan ik u wel zeggen. het verslag blijft geheim. Ja, Afschriften daarvan gaan naar alle regeringen van de grote landen. En er wordt een wereldconferentie belegd om te beslissen... hoe wij ons tegen een invasie van Mars te weer moeten stellen. Als het ooit zover komt. Ja. En hoe zal de wereld zich te weer kunnen stellen? Ze weten immers niet eens waar het tegen. Nee, laat eens vijf nee. op ze kop. We weten inderdaad waar we uh, nergens iets van af zouden. Als de Marsbewoners tot een invasie overgaan... dan weten wij niet eens hoe ze dat zullen doen. Of waarmee. Het enige wat wij weten is dat ze het zullen doen. In 1986? Bij het eerstvolgende perigeum? Ja, dat heeft men ons tenminste te volstaan gegeven. Ja, nu, nee, dan hebben we in alle geval 14 jaar de tijd om onze voorbereidingen te treffen. Ja, maar ja, hoe wil men ja. zich voorbereiden op iets waar we hoegenaamd niets van weten? Wij hopen in een niet al te verre toekomst... Het een en ander te weten te komen. Oh, ja, Zo, hoe dan? Captain Morgan, zou u nog eens naar Mars willen gaan, als u dat gevraagd werd? Ja, nee. Nee, nee. Nog eens naar Mars gaan. Wanneer? Zodra Mars weer met de aarde op één lijn ligt ten opzichte van de zon. Maar dan staat Mars veel verder van de aarde dan laatst. Welk ruimtevaartuig zal dan in staat zijn Mars te bereiken? De pionier. de pionier, de enige wijzigingen. Oh, dat is het dus, waarmee ze op het platform bezig zijn. Aha. Maar er zou dan toch heel wat moeten worden gewijzigd. Hoe kan de pionier nou genoeg brandstof meenemen? We hebben maar twee vrachtvaarders over. Ja. De technische afdeling is van oordeel dat het wel kan. Oh, ja, ja, ja. Er zijn alleen enige extra tanks voor nodig en een krachtige motor. Oh, oh. Het wordt dan zoiets als een wolkenkrabber. Ja, maar hoe moet dat dan, met al dat extra gewicht? Het wordt een drietrapsraket... En die schijnt in staat te zijn de dubbele snelheid van vroeger te ja. halen. En de bemanning plat als een penny? Dat niet, meneer Barnett. Maar wel zal haar uithoudingsvermogen tot het uiterste op de proef worden gesteld. Ja, en, en wat zouden we moeten doen als we eenmaal op Mars zijn aangeland? Dat zal men u zeggen wanneer u op aarde is. Oh, op aarde. Hm. Wel? Voelt u er iets voor? Natuurlijk. We voelen er allemaal wat voor. Ja, zeg, wat nou, wat wanneer vertrekken weet. we? Heel nat nou toch? Over zes maanden uiterlijk. Dat is de tijd die ze volgens de berekeningen nodig hebben om de pionier in orde te brengen. Ja, en wanneer gaan we naar de aarde? Met de eerstvolgende verbinding. Maar er is nog iets. Ja. ja, sir. Dit plan moet volstrekt geheim blijven. Ja. Ja. U mag er met niemand over spreken. Absoluut met niemand. Begrippen? Natuurlijk. Ja. Goed zo, heer. Over twaalf uren wordt u naar het startplatform gebracht... Op de aarde zal men u dan naar uw nieuwe verblijfplaats brengen. En waar is die? Dat weet u. ik niet. En landen we in Australië of in Europa? Ook dat weet ik niet. Alles wat ik weet is dat ik met u meega. Oh. Nou, dat wordt weer eens ouderwets goed, hè? Wat heb ik nou al in de gaten? Ziezo, heer. Dat is dan alles voor het ogenblik. Nou, dank u, sir. Tot ziens. Dank, Tot ziens. dank u, sir. Vijf dagen later waren wij vieren terug... Op aarde. Wij landden op ons oude startterrein bij de Horsjoe-bergen, in het noordelijk territorium van Australië. Daar werden we onmiddellijk naar een gereedstaand vliegtuig gebracht en vlogen naar Ierland. Daar landden we op een vrijwel verlaten luchthaven even buiten Londen. We werden in een gereedstaande auto gestopt en reden in vliegende vaart naar een hotel in de stad. Het was duidelijk dat onze komst geheim gehouden werd. Och moeilijk was dat niet. Het publiek immers, meende dat wij ons nog steeds op mars bevonden... en dat het nog wel een jaar zou duren voordat we terugkwamen. Toch waren er uiterst strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Wij stapten bij het hotel aan de achteringang... en bereikten onze kamers via een gang waarin geen mens te bekennen viel. Op de plaats van bestemming aangekomen kregen we het uitdrukkelijke consigne... Overdag niet in de nabijheid van de ramen te komen en s'avonds alles goed te verduisteren voordat we licht maakten. Daarna liep men ons alleen, met een bewaker voor de deur. Niet zozeer om ons binnen, als wel om alle nieuwsgierigen buiten te houden. Het was ook onze bewaker die onze maaltijden wacht. In de namiddag van de volgende dag kwam de gouverneur van de maan, Jeff in een gesloten auto halen... om hem naar het hoofdkwartier van de ruimtevloot te brengen. Jimmy, Mitch en ik... zaten voor het open raam van onze onverlichte hotelkamer... zijn terugkeer af te wachten. Hoe lang zou je Jeff dan nog houden? Nou, als van van uur niet terug is, dan ga ik naar bed. Het is al bijna middernacht. Zeg, Jimmy, hou nou mm. eens op met uit het raam te kijken. Ik zou graag licht maken. Kun je kunt er een eigen kamer doen, hè? Wat is er nou zo interessant daar buiten? Nou, mag ik misschien even kijken naar al die mensen in het park? En mag ik misschien eens luisteren naar het lawaai van het verkeer. Zijn er op dit uur van de nacht nog mensen in het park? <laughs> zou je van opkijken? <laughs> uh, wat heerlijk, die frisse landse weer eens te kunnen inademen. Nou ja, de lucht van East End is vast nog lekkerder, hoor. Jongen, jongen, jongen. Ik zou er wat voor geven als ik daar eens even kon zijn. En weer die oude bekende straten kon wandelen. Geen schijn van kans, man. Ze laten ons niet eens een wandelingetje door het park maken. Ja. Hoe lang moet dat nou eigenlijk nog duren? <laughs> het lijkt wel of we een nest jonge honden zijn. Te kostbaar om anders te worden uitgelaten dan aan een lijntje. Kostbaar, zegt dat wel. Kijk maar eens, Jimmy. Ja? Waar? Nou daar. Dat paardje dat daar wandelt. Met die hond. Oh, man, scheruit. Doe me denken aan een de Wie, die hond? Nee, het meisje. Oh. Ja, voor jou is het niet zo erg, mis. Jij woont in Australië, hè? Maar ik hier, in Londen. En Vicky woont hier geen drie kilometer vandaan, dus je weet niet eens dat ik er ben. Ik mag er niet eens opbellen. Nah. Nou, wat wou je eigenlijk zeggen van die twee daar? Nou, ik wou zeggen dat uh, als de Martianen ooit hier komen, die twee, of wie dan ook, nooit meer een park zullen hebben om in te wandelen. Nou, je bent wel erg opwekker, moet ik zeggen. Ja, en daar moet jij nog maar eens ophouden met dat gelamenteer over het feit dat ze ons hier dag en nacht achter slot en rendelen houden. Ja, ja. ja we zijn nog eenmaal kostbaar omdat wij, Jeff, de dokter, jij en ik... de enige mensen op aarde zijn die weten wat er te wachten staat. Oh ja, en daarom mag ik nou niet aan de raam zitten om een logie te scheppen. Juist. Zeg je voor dat iemand je herkende? Dat iemand erachter kwam dat we terug zijn? Dan zouden ze hier wel eens een paar zeer onaangename vragen gesteld kunnen worden. Ah, het is toch donker. We zitten op, op de bovenste etage. Uh, Mitch heeft gelijk, Jimmy. Mm -hmm. We mogen geen enkel risico nemen. Als ooit ook maar iets uitlekte van wat er aan de hand is. Mm -hmm. Oh, mm -hmm. hey. Je, je zou zeggen dat dat Jeff is? Ja, dat is hem. Doe het aan met de gordijnen dicht, Jimmy. Dan kunnen we licht maken. Hey, okay, Doc. Ja. Ja. Ja. Kom erin. Ah, Jeff. Eindelijk terug. Zijn we iets er allemaal aan de hand geweest? Waarom hebben ze je zo lang vastgehouden? De hele zaak is in kannen en kruiken, man. Wat? We gaan weer naar Mars. Wat, wanneer? Zodra de stand ten opzichte van de aarde dat toelaat. Is de pionier dan in orde? Ze zeggen van wel. En wat is eigenlijk de bedoeling van die tocht? Nou, kijk, ze willen meer inlichtingen hebben. En die moeten wij proberen te verkrijgen. En ja, wat voor inlichtingen? Over alles. Over de plannen voor de invasie. Hoe die zal plaats hebben. Wat voor soort vaartuigen gebezigd zullen worden. Hmm. Hoe die zich voortbewegen. En, en welk soort wapen... Zullen het gevoelig zijn? En, en, en, en, en, enzovoort. Ja, ja, nou, ik moet zeggen, ze willen niet veel weten. En dan nemen we ook vrachtvaders mee? Ja, Ja, twee. Onbemand. Ze willen de kans niet lopen dat er weer zo'n Whittaker meegaat. Oh, die dingen worden dan zeker op afstand bestuurd. Vanuit de pionier. Juist, ja, ja, ja. Nou, nee. verder nog wat? Ja. We zullen ook moeten proberen een aangepaste man of vrouw mee te brengen. Liefst iemand die nog niet zo lang op Mars is. Oh, dat, lijkt, dat lijkt me niet zo makkelijk, zeg. <laughs> niet zo gemakkelijk zijn. Om je de waarheid te zeggen, is men ervan overtuigd dat wij een vrij groot risico vrij lopen. Vrij groot risico? Oh. Als ik ooit iets dan maar voor uitdrukken... Jokkie, we mogen van geluk spreken als we leven terugkomen. Nou, in alle geval weten we dit keer wat ons te wachten staat. Ja, dat is nou net wat mij zo dwars heeft, ja. Nou, dat is nou alles wat ik jullie op het ogenblik te vertellen heb. Te zijner tijd ontvangen we nadere bevelen. Maar Annabet, naar bed, we moeten morgen vroeg uit de veer. Waarom? Ja. Een auto komt ons afhalen om vier uur. Wat? wat? wat? Vier uur? Wat? Vier... Hoezo? Waar gaan we naartoe? Dat weet ik niet, maar het enige wat ik weet is dat we naar een sterrenwacht gaan ergens buiten Londen. Om 4 uur. Ja, wat moeten we ja. daar doen, chef? Dat komen we pas te weten als we er zijn. Nou, man, en afvlucht vlucht naar bed... hebben we tenminste nog een beetje tijd om te slapen. Ja. Om half vier brengt de bewaker het ontbijt. Ja. Goeienacht, allemaal. Ja, Captain Morgan... Professor Hadley, directeur van de Sterrenwacht. Aangenaam, professor. Dit is Steve Mitchell, professor. Maakt u het? Steve Mitchell. Dr. Matthews. Ik doe het doet me genoegen kennis met u te maken. Dank. En dit is Jimmy Barnett. Hoe Barnett. Ik voel me vereerd, heren, kennis met u te maken. Ik breng mijn leven door met naar de sterren te kijken. U vliegt erheen. Ja. Ja, ja. Ik moet toegeven dat ik u werkelijk een beetje benijd. Oh, kom, kom. Professor Hadley wil u iets heel interessants laten zien. Oh. Ja, meneer. Komt u eens even hier langs. Hm? Yes, ja, yes, hier. Yes. Als u het goed vindt, dan doe ik nu even het licht uit. Zo. Nu kunnen we de platen beter bekijken. Hm? Platen? Ja, fotografische platen. Ziezo, Als u nu nog iets dichterbij komt, Captain Morgan, dan kunt u ja. beter bekijken. Herkent u deze sterrengroepering? Nee. Nee, nog niet helemaal. Er staan zoveel sterren op. Het is volgens moeilijk. Oh, ja, ja, ja, ja. ja. Dat, dat is de omgeving van, uh, van Hercules. Juist, ja. Wel op vrij kleine schaal, maar toch nog geschikt voor ons doel. Kent u dat sterrenbeeld goed? Ja, in hoofdtrekken... Maar er staan hier een massa sterren op die... Ik denk toch dat u nog heel wat meer gezien heeft tijdens uw tochten door de ruimte. Ja, ja, ja. ja. We u, wij krijgen zoveel sterren te zien en zoveel verschillende standen... dat het praktisch onmogelijk is die te onderscheiden die men gewoonlijk vanaf de aarde ziet. Nou, voor ons doel is het beter als we de plaats zo bekijken als we de sterren vanaf de aarde zien. Ja. En let u nu speciaal op de streek beneden, die groep. Juist boven die ster waar Z geschreven staat. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ziet u dat groepje lichtende streepjes daar? Hé, hey, ja. U ook, heren? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Zeg maar, uh, die moeten zich toch wel heel snel voortbewegen om zulke lange strepen te vormen. Inderdaad, bewegen ze zich heel snel voort. En bekijkt u nu deze foto eens. Kijk, hmm? Deze is maar twee uur later genomen. Hey. U vindt die strepen nu op een heel andere plaats in het sterrenbeeld. Inderdaad, ja. En u zult opmerken dat een van de strepen zich nu een flink eind voor de andere bevindt. Nee, daar verplaatsen ja. ze zich dus niet allemaal even snel. Hè? Nee, meneer Barnard. Nee. Ofschoon die voorwerpen tijdens bij elkaar blijven, lopen hun snelheden vrij ver uiteen. Zowel die van de hele groep als die van de afzonderlijke eenheden. Ja, ja, ja. Daarom boven volgen ze geen vaste baan, dat kunt u op deze foto zien. Ja, inderdaad, ja. Hier, ziet u wel? Ja. Hier bevinden ja. ze zich veel lager. Ze hebben zo waar het sterrenbeeld van Hercules bijna achter zich gelaten en zijn tot in de buurt van Ophiakus. En dat in de loop van één avond. Ja, dat is inderdaad ja ja, ja, ja, ja, ja. Ofwel is hun snelheid veel, veel groter dan iets dat we ooit van de hemel hebben gadeslagen, met uitzondering van de meteoren. Ofwel bevinden ze zich zeer dicht bij de aarde. Ja, ja, en dat laatste zal waarschijnlijk wel het juiste antwoord zijn. Precies, Captain. Ja. Vertel u eens, zijn dit de enige foto's die u ervan heeft? Oh nee, we hebben er nog veel meer. Allemaal opgenomen nadat die voorwerpen zich hadden verplaatst naar andere hemelstreken. Ja. Er is geen twijfel mogelijk hier. Deze voorwerpen, wat ze ook zijn, cirkelen om de aarde op een hoogte van misschien wel 5000 kilometer. Ja. En dat doen ze nu minstens al twee weken lang. O oh, lieverd, de Marsbewoners zijn al. Is dit groepje het enige dat u tot dusver hebt ontdekt, professor? Ja. Maar dat sluit de mogelijkheid niet uit dat er nog meer zijn. Ja. Uit hoeveel stuks bestaat die groep? Uit vijf. Oh. Maar is u er wel heel zeker van dat het geen kunstmanen zijn die van de aarde afkomstig zijn? Volkomen zeker. Trouwens, de kunstmanen cirkelen op een hoogte van ongeveer 1600 kilometer boven de aarde... en deze dingen zitten minstens driemaal maal zo hoog. Ja. Heeft u ze al van dichterbij kunnen bekijken? Door de sterren kijken? Ja. Welke vorm hebben ze? Ongeveer rond. Aha. Hoe groot zijn ze? Van 1 tot anderhalve kilometer in doorsnee. Wat, zegt u? Nou, dan kunnen het geen ruimtevaartuigen zijn. Als ze zich niet zo merkwaardig gedroegen... en zich niet zo dicht bij de aarde bevonden... Dan, ja, dan, dan, dan zou ik ze voor asteroïden houden. Grote rotsblokken die door het heelal zwerven. K Kun je ze nu zien? Met het blote oog nog niet. Overigens bevinden ze zich nu achter de horizon. Maar andere stellen wachten op dat gedeelte van de aarde... waar het nu nacht is, moeten ze kunnen waarnemen. Waar zouden ze zich nu bevinden? Toen ik ze voor het laatst zag, dat was juist voor het aanbreken van de ochtend, bevonden ze zich in Aquila. Zijn ze voor u van betekenis, Captain? Ja, als u bedoelt in verband met onze reis naar Mars, zou ik zeggen, nee. Is u op uw vorige tocht niets van die naar tegengekomen? Dat zij uh, onderweg, dat zij uh, nabij of op Mars zelf? Nee, de ruimtevaartuigen van Mars waren, ja, die waren ook wel rond, maar ze waren van metaal. En voor ruimtevaartuigen waren ze... Vrij klein, hoogstens 20 meter in doorsnee. Maar ja. deze dingen hebben afmetingen van, ja, van wel anderhalve kilometer. Hmm. Denkt u dat er enig verband bestaat tussen deze asteroïden en Mars? Ja. Ik geloof wel niet. Nou, wat denk jij ervan, dokter? Nee, dat geloof ik ook niet, Jeff. Ja, Mitch? Nee, Jeff. Ah. Nou, hoeven niet ze vragen dan te kijken, Jeff? Ik weet het ook niet. Gouverneur. Hoe lang denkt u dat het zal duren voordat een kunstman, een bemande bedoel ik, start klaar kan zijn? Ik denk dat dat morgen wel het geval kan zijn. Mag ik u dan verzoeken er een klaar te laten maken? De enige manier om erachter te komen wat dat voor dingen zijn, is erheen gaan en ze van dichtbij bekijken. En dat is nou net iets dat ik eens dus graag zou willen doen. Ja. U hebt geluisterd naar het eerste deel van onze derde serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het Helal. Een stuk van Charles Chilton, vertaald door Propeller. De rolverdeling was Jeff Morgan, Jan de Vreeze, Steve Mitchell, Jan van Ees, Dr. Matthews, Louis de Bree, Jimmy Barnett, Jan Burkus, de gouverneur van Maanstad, Robert Sobels, leden van de commissie van onderzoek, Maarten Kaptein en Sylvain Poons, Professor Hertle Jos van Turenhout en controle van de maanbasis Herman van Elen. Geluid André Dubois, techniek Ad van der Ven, spelleiding Leon Povel. De volgende week zondagavond hoort u het tweede deel, De Asteroïden.